Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat er nog steeds wordt gevochten in het zuiden van Oekraïne. Eigenlijk zou er nu een wapenstilstand gelden, hadden Rusland en Oekraïne met elkaar afgesproken, zodat mensen in de steden kunnen vluchten. Volgens de loco-burgemeester van Mariupol wordt er in zijn stad nog steeds gevochten, zegt hij tegen de BBC. De schelling stopt voor een beetje maar dan it het en ze hard al kireli en rokets om bomb Mariupol. De evacuatie is daarom uitgesteld. Mensen in de stad worden opgeroepen om terug de schuilkelders in te gaan. Rusland ontkent trouwens dat er nog wordt geschoten. Op verschillende plekken in ons land zijn er protesten tegen de oorlog in Oekraïne. Zo demonstreren Russen die in Nederland wonen voor de Russische ambassade in Den Haag. Deze man zegt dat het zijn plicht is om er te staan. Want mensen in Rusland worden opgepakt als ze protesteren. Ik denk dat het belangrijk is om te gaan, omdat ik kan. Ik ben niet not om te worden verhaal. Ik ben niet om. En ook in Den Bos en Rotterdam komen mensen bij elkaar uit protest. En bij een demonstratie in Gerson in Oekraïne is waarschijnlijk geschoten. Op het Centrale Plein waren Oekraïners bij elkaar gekomen met grote vlaggen... en Russische soldaten probeerden ze weg te jagen met waarschuwingsschoten. Ja, in en rond Gerson is flink gevochten. Er wonen zo'n 280.000 mensen. Giro 555 heeft in vijf dagen tijd meer dan 16 miljoen euro opgehaald voor Oekraïne. Met het gedoneerde geld kan er noodhulp worden geregeld, zoals onderdak en medische zorg. Deze maandag is er een landelijke actiedag waarbij radiozenders samen geld inzamelen voor het land. Het weer nog droog en zonnig. In de loop van de middag kan het bewolkt worden. Het is 7 tot 10 graden, maar door de wind voelt het misschien wat kouder. Vannacht weer vorst en morgen ook zonnig en een graad of 6. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de ringweg van Amsterdam, de A10. Op de A10 Zuid, de binnenring bij Amsterdam Buitenveld. Het 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Binnenkomer uh, vandaag deze van uh, Dexys Midnight Runners. En come on Eileen. Het is even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer. Een zonnige zaterdagmiddag. En uh, Albert-Jan en ik zijn weer in de studio Tolweg 10A aangekomen om dit uh, programma te doen. Goedemiddag, Albert-Jan. Uh, goedemiddag, Rob. En, hallo, luisteraars. Welkom. En kijkers niet te kijkers. Vergeten, want die zijn er ook al. ZFM je ja, ja. live. Kijk je live mee. Dus, uh, ja, nee, zo, zo hoort het, hè? Zonnetje buiten, wij binnen. Ja, zo is ja. het. Ik bedoel, dat we hoeveel jaar al gewend. Uh, nou ja, meestal is het gewoon zo. Ja, je kan de klok erop gelijk zetten, zullen we zeggen. Heerlijk weer. Ja, we, de verkiezingen komen eraan trouwens, Albert-Jan. En ik heb uh, vandaag in, uh, in de bus gekregen de kandidatenlijsten. Zo. Dus uh, ja, ja, ze hebben heel veel uh, A4'tjes nodig gehad voor uh, de tien partijen hier ja. in Zandvoort. Dus, uh, tijd geleden dat we tien partijen hadden. Ja, een hele tijd geleden. Dus, uh, de verkiezingskrant heb ik, heb ik ook al binnen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Die heb ik dan weer even gemist, maar uh, die zal uh, misschien nog wel komen. Ja. In ieder geval uh, uiteraard ook uh, daar uh, vandaag uh, aandacht aan, want er komt weer een debat aan, hè, geloof ik. Ja, dat is zelfs een, uh, een tussendebat. Uh, maandagavond is er uh, een, een debat uh, in het, uh, uh, in het uh, gedeelte van de, bij de golfclub, bij de Junes. Maar daarover later meer. Goed, uh, ja, zaterdagmiddag tijd voor Zandvoort op zaterdag. Uiteraard met de vaste items, zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. En uh, ja, ook de grote evenementen uh, komen weer in actie. Hè? We hebben aan het eind van de maand hebben we de circuitrun en de uh, Pride at the Beach komt ook weer terug. Maar daarover later in dit programma meer informatie. Blijft het natuurlijk mooi weer dit weekend of wordt het minder? Uh, nou, het, wordt, het blijft prachtig, prachtig strandweer. Uh, dat hoort u allemaal uh, nader om half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week. Vorige week hadden we Noortje En die is inmiddels gereserveerd. Dat is goed nieuws. Luc, helaas onze 54... De zware... Schothond. Schothond. Die, uh, die heeft nog geen baasje. Dus die, die zit ook nog in het, uh, in, het, uh, in het dierenthuis. Maar we hebben deze week aandacht voor Knoet. Nou, als je die foto's ziet van Knoet, dan uh, raak je ook op stel of sprong uh, verliefd. Goed. Is het een hond of een uh, varken? <laughs> Het is <laughs> een varkensnaam eigenlijk, hè? Knoet, ja, knoet ja, nee, prachtig, prachtig beest. Goed, dier van de week half vijf is het zover. Gedicht van de week, nou hoef je ook niet te zoeken. Het is maar een beetje, want dat is de titel van, uh, van het gedicht van de week om kwart voor vijf. Zometeen over een tweetal uh, plaat hebben we natuurlijk wat Zandvoorts nieuws in het kort. We besteden ook in het tweede gedeelte van het eerste uur uh, aandacht uh, aan de inzamelingsactie voor Oekraïne die momenteel loopt. En in twee uur hebben we natuurlijk meer Zandvoorts nieuws. Uh, kwart over vier Pit Report. En niet te vergeten, SV Zandvoort uh, speelt uh, weer. Want, uh, want uh, ze speelden voor, zouden vorige week uh, spelen tegen DVVA. Maar die hadden een uh, carnaval uh, in hun hoofd, geloof ik. Carnaval in corona. Carnaval in corona. Die, die wedstrijd is uitgesteld. Maar vandaag is het weer zover. SV Zandvoort speelt thuis tegen Marken. En daar is voor ons aanwezig Jan van der Leden. Die we om tien over half drie voor de eerste keer gaan bellen. Ik zou zeggen, genoeg reden om de... Oh ja, nou, trouwens, als u in Zandvoort bent... en uh, u hoort het geluid alweer van de raceauto's... want ook dat seizoen is weer open. Want vandaag zijn de Final Four. Dat is de, de, de Winter Endurance-series. Dat die bestaat dus uit vier races. En vandaag wordt de, de, de Final uh, verreden. En uh, die is om uh, um half 1 gestart en de finish wordt om half 5 verwacht. Dus als u uh, in de buurt bent van het circuit kan u ongetwijfeld de verleiding niet weerstaan om even naar het circuit te gaan en weer uh, racegeweld van dichtbij op het prachtige circuit te zien uh, uh, voor uw eigen ogen. En te dus, horen. En te horen. De Final Four vandaag op het circuit Zandvoort. Ik zou zeggen, genoeg redenen om te komen. Oh, we hebben ook nog WK schaatsen. We hebben de WK Sprint hebben we gehad. Ik bedoel, ja, het is wel een beetje hè, want niet uh, alle landen zijn vertegenwoordigd. Nee, het uh, mag niet. Hè? Niet alle landen mogen nee. aanwezig zijn. En corona ook weer trouwens. Ja. Maar in ieder geval, de, de WK Sprint zit achter ons. Twee uh, uh, dames uit van de Nederlanders op 1 en 2. En Jan Vrienden staat op 1, hè? Ja, ja, Utah. Dus vandaag uh, kijken we naar de WK uh, afstanden. Uh, de, dat uh, allemaal als daar wat van melden valt dan zullen we dat u zeker uh, in dit, deze live uitzending ten gehore brengen. Ik zou zeggen genoeg redenen om uh, de komende drie uur dit afwisselende programma van uh, Zandvoort op zaterdag van uw enige echte lokale zender CFM Weer te gaan beluisteren en bekijken. Zo is het zfm-live.nl. Kijk je live mee. En luister je uiteraard naar het geluid van Zandvoort. En ook het geluid van het circuit. Inderdaad, vanaf half één gestart. De final voor vier uur en uh, één rondje mogen ze dan uh, als slotrace van het winter. En doen als kampioenschap uh, rijden over het circuit. Finish om half vijf, even naar half vijf dan. Hè. Want het ene rondje dat gaat natuurlijk ook nog mee. Hier is Den Hartman. I'm Dat was de man van de wereldhit uh, Real Life My Fire. Uh, die plaat kennen we natuurlijk allemaal nog wel. Later heeft hij nog een aantal mooie andere platen uitgebracht. Waaronder deze I Can Dream About You. Afgelopen week kwam het nieuwe album uit uh, van Stromae. En dit is een nummer daarvan.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 Did you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 Je Na heel lang kwam deze mij uit met een uh, nieuwe album. Multitudes hoorde je met uh, Security Bonheur. Dat was het uh, nummer wat we zojuist uh, voor je draaiden. Het is kwart over twee geweest. Een uh, zonnig Zandvoort, een zonnige zaterdagmiddag. Goedemiddag allemaal. En uh, het nieuws in het kort nu met Albert-Jan Vos. Iedere eerste maandag van de maand, om 12 uur uh, overdag... worden alle sirenes in Nederland getest. Zo ook aanstaande maandag 7 maart. Vanwege de oorlog in de Oekraïne zou onrust kunnen ontstaan... door het afgaan van de sirenes. En daarom kondigen de gemeentes uh, de maandelijkse test van de sirenes deze keer aan. De sirenes worden op iedere eerste maandag van de maand getest... zodat iedereen dat geluid herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het geluid van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden. Wanneer de sirenes langer dan en meerdere malen achter elkaar loeien... dan is er sprake van alarm. Mensen moeten dan direct naar binnen de deuren en ramen sluiten... en elektronische ventilatie uitzetten. Via radio of tv van regionale calamiteitenzenders... worden dan meer informatie gegeven. Maar aanstaande maandag om 12 uur is gewoon uh, de, dat de sirenes worden getest. De verkiezingskrant 2022 is uit. In deze speciale editie over de gemeenteraadsverkiezingen stellen tien politieke partijen die in Zandvoort meedoen zich aan u voor. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart aanstaande. Op deze drie dagen zijn de stembussen geopend en kunt u kiezen op welke partij uw stem wil uitbrengen. Om u te helpen bij het maken van een goede keus heeft de gemeente Zandvoort een verkiezingskrant uitgebracht waarin alle partijen zichzelf presenteren aan de inwoners van Zandvoort. Daarnaast wordt informatie gegeven over zaken als het proces van stemmen, de locaties en de stembureaus. En drie Zandvoortse ambassadeurs doen daarin een stemoproep. De verkiezingskrant werd, deze afgelo werd afgelopen week huis aan huis verspreid samen met de Zandvoortse krant. Mocht u de komende dagen geen verkiezingskrant ontvangen... bijvoorbeeld omdat u een nee-nee-sticker op de brievenbus heeft... dan kunt u vanaf, kan u vanaf afgelopen donderdag een exemplaar ophalen bij het Raadhuis... of een van de andere steunpunten van de Zandvoortse Courant. Maaike Koper van de PvdA en Karim El Gabali van GroenLinks... hebben namens hun partij gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college gesteld... Over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het Centraal Opvangorgaan uh, Asielzoekers, COA in het kort, heeft een tekort aan plekken voor opvang, zeker tijdelijke opvang. Na de val van Kabul eind augustus vorig jaar leidde de opvang van vluchtelingen tot een zeer schrijnende situatie. Pe situaties P van de Aangroen Links willen voorkomen dat dit nogmaals gebeurt. Het COA geeft de voorkeur aan grootschalige opvang... maar gelet de ernst en de urgentie van de situatie... zal elke opvangmogelijkheid die er is benut moeten worden. Ook als dit kleinschalig is, vinden PvdA en GroenLinks. Ze willen daarom ook weten of het college bereid is... hierover in gesprek te gaan met het COA. Vanaf afgelopen dinsdag 1 maart is het in Zandvoort niet meer mogelijk... om tegen het gereduceerde wintertarief van euro 0,55 eurocent per uur te parkeren... Maar datzelfde uur kost nu, u hoort het goed, 3,50 euro. Het wintertarief is bedoeld om het voor bezoekers aantrekkelijker te maken om in de winter ook naar Zandvoort te komen. Het zomertarief van 3,50 euro per uur geldt voor betaald parkeren in het centrum tot 1 november 2022. Op een deel van de boulevard en voor parkeerterrein de Zuid- en centrum, het LDC, gelden aangepaste tarieven. Ga voor... Uh, de parkeertarieven naar www.zandvoort.parkeerservice.nl En tot slot, over iets minder dan een maand... begint het eerste grote evenement in Zandvoort... namelijk de Zandvoortse circuitrun. Inmiddels staan er al 10.000 hardlopers ingeschreven. Lopers kunnen kiezen uit de 10 Engelse mijl, dat is 16,1 kilometer... 12 kilometer of 4 kilometer, en dat is one lap. De Zandvoortse circuitrun staat bekend om de meest afwisselende parcours van Nederland... Vanuit de Pitstraat racen over het circuit, genieten van het strand en de duinen... om vervolgens dwars door de bruisende centrum van Nederlands bekendste badplaats te lopen. Naast de zandvoort circuit kan er in het laatste weekend ook maar gewandeld worden. Uh, uh, van maart kan er ook gewandeld worden, de zogenaamde 30 van Zandvoort. En gefietst, omloop van het Zandvoort genoemd worden. De inschrijvingen zijn nog geopend tot en met maandag 14 maart via www.lechampion.nl ww.luschampion met de c.nl Zullen we meedoen, Albert-Jan, of niet? Uh, ik, he, ik heb dat weekend wat. E, ik, echt weet, ik, waar? Ik, ik weet niet wat. Een weekendje o, ja, weg. Radio maken. Ja, oh ja, dat is ook zo. Jonge, ja. Jongen, jongen, jongen. Ja. Dankjewel het nieuws uh, in het kort. Uiteraard ook na te lezen de berichten op onze eigen CFM-app. En mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu, nu uh, gratis. Onder andere in de Play Store. Nog even één ding voordat ik weer een plaat in ga starten. Tijdelijk is uh, de website van de gemeente Zandvoort uh, niet bereikbaar. Dus als je zandvoort.nl uh, intikt, dan krijg je een bericht. De website van de gemeente Haarlem is momenteel even niet uh, bereikbaar vanwege onderhoud. Dus dan uh, weet je dat. Dus De website van de gemeente Haarlem, als je Zandvoort intikt. Is momenteel even in onderhoud. Ze bedoelen natuurlijk ook Zandvoort, hè? dat is wel duidelijk. Goed, 1-1 is 2, zullen we maar zeggen. naar de jaren zeventig met Christy en The Yellow River. En dan gaan we nu de nieuwe plaat draaien voor Nederland voor het Zonfestival. Ja, die is van S10 en die heet De Diepte. Ken je het gevoel dat, dat je tron niet uitkomt? Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft? Want het regent alle dagen en ik zie geen land zou altijd zo zijn da -da. Dat was de zanger S10, oftewel S10. de diepte inderdaad, de, de, de songfestivalplaat van Nederlands voor dit jaar. En meer zeg ik er niet over. We gaan naar het weerbericht toe. Het motto voor vandaag, wederom een zonovergoten dag. Na een koude nacht met lichte vorst is het ook op deze zaterdag zonovergoten. De oosten tot noordoostenwind is niet meer dan zwak en het wordt een graad of acht. Vanavond is het helder en komende nacht verschijnt er wat bewolking. Het blijft droog en het koelt af naar waarden rond het vriespunt. Morgen schijnt de zon, maar er zijn ook wolkenvelden zichtbaar. Het blijft droog en er waait een matige noordoostenwind. Daarmee wordt koudere lucht aangevoerd waarin de temperatuur niet hoger komt dan 7 graden. Maandag overheerst de bewolking en hier en daar kan het wat spetteren. Soms breekt ook de zon door en het wordt wederom 8 graden. En vanaf dinsdag schijnt de zon weer volop. Het blijft droog en in de nachten kan het weer licht vriezen. Overdag stijgt het kwik naar waarde omstreeks 8 graden. En volgende week verschijnt er wat meer bewolking... en mogelijk neemt de kans op regen toe. Het wordt ook maximaal met 10 graden iets zachter qua temperatuur. Al dus Rico Schreuder. En uiteraard is het weer ook na te lezen op de pagina van Rico Weer. Of kijk anders even op onze eigen CFM-app. MUZIEK En als ik de volgende plaat ga draaien... ga ik Albert-Jan even vragen van hoe dat nou werkt... als er wat bewolking schijnt. Albert-Jan, daar gaan we het zo meteen over hebben. Tijdens deze van Jimmy Cliff. ...dat uh, lekkere zonnige weer wat we vandaag hebben... ...en wat we ook nog uh, de komende dagen gaan krijgen... ...hoort zonnige muziek. En die hoorde je juist van uh, Jimmy Cliff ...en The Sunshine in the Music. dadelijk gaan we naar het ...de wedstrijd van vandaag. Dat is uh, SV Zandvoort tegen Marken. En voor ons daarbij aanwezig is uh, Jan van der Zo dadelijk hoort het verslag... ...begin van de wedstrijd... ...en uh, alles uh, wie er mee doet en dergelijke... ...dat hoor je na deze van Master KG... I'm a little Werd door het dansje van het vertegenwoordigde personeel tijdens de coronaperiode. Master, Ketjiorje en Jerusalema. Het is tijd om naar Duintjesveld toe te gaan, naar Papendal AC. Want daar is voor ons aanwezig Jan van der Leden bij de wedstrijd van vandaag. Zonnetje op je bol, Jan. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Is hoi, hoi. Je je, je, je gemist vanochtend. Of heb je dat vergeten? Uh, nee, ik heb geen appje gestuurd. Ik denk, uh, ja. ik zie je lopen, dan hoef ik geen appje te sturen. Dus, uh, ja. ja, toch? Ja, ja. <laughs> Zo werkt dat uh, onder ons, hè? Ja. Hey Jan, jij bent uh, bij de wedstrijd van vandaag. Vorige week hadden we eventjes uh, onverwacht uh, vrij... want uh, de wedstrijd tegen Dave Hevea ging niet door... vanwege en het carnaval en uh, corona. Maar die mogen we aankomen de woensdag om acht uur, geloof ik, inhalen, hè? Heel goed, heel goed. Maar dan ben jij er niet, te gaan of Nee, dan uh, zijn wij er niet. Dan uh, zijn wij weer vrij. <lacht> dus ja, nou, in ieder ja. geval uh, hebben we vandaag weer een uh, mooie wedstrijd uh, op, uh, op het programma staan. Want uh, de nummer 6 ontmoet de nummer 7. Ja, het is nou echt wel een belangrijk wedstrijd. En het en is een gezellig club, dus dat is het belangrijk. Ja, we uh, hebben het over uh, Standvoortmarken voor uh, de mensen. Standvoortmarken, ja. We spelen vandaag zonder uh, Nijs Berg. Want die had eigenlijk uh, een weekendje vrij gepland. Omdat dit eigenlijk een inhoudweekend is. En we spelen zonder Nijs die is gebaseerd. Verder zijn we compleet. Niemand berg kan speelt weer. Dat is mooi, want die brengt altijd de rust achterin. En we spelen nu op het complex met een nieuwe clubsponsor: de Academy. De Sport Academy, de Fit Academy, de Dance Academy, die zijn onze nieuwe sponsor geworden. Hey, dus, dat, ja. uh, dat is goed ja. nieuws, een mooie nieuwe sponsor. Ja, absoluut, absoluut. Net de handtekeningen gezet, dus hartstikke mooi. Nou ja, en Marek. Uh... Net... Sorry. Marke is natuurlijk uh, een leuke ploeg tegen voetbal. Ze zijn, uh, zijn altijd leuke wedstrijden, ze zijn, fan... zijn fanatiek, ze zijn sportief. Dit geeft nu een mooie paas ja, naar links. Kom. Ik wil het hier meer. Een beetje opgelokt. Het gaat nog niet maar... Het is gewoon nog wel. Ja, om half drie begonnen. Dus we hebben nog wel even te spelen. Jij gaat de wedstrijd vanmiddag voor ons volgen. Dank alvast daarvoor. En we komen uiteraard straks weer bij je terug, Jan. Is dat een okay. goed plan? Ja, hij is heel goed. Oké, okay, ik zeg uh, tot zometeen. Dankjewel, Jan van der Leden. Vanaf uh, Duintjesveld inderdaad, uh, wat binnenkort Papendal AC gaat worden dan. Hè? Een mooie sportcomplex uh, uh, in de duinen hier in Zandvoort. Wat wil jij nou nog meer? Nou, heel veel lekkere muziek op het geluid van Zandvoort. We zijn er al 31 jaar. Dit is CFM Zandvoort met nu Eric Carmen en uh, The Hungry Eyes. Kill a nigga, he's a he. One better place, let's erase the wasted Take the evil out the people, they'll be acting right It's both black and white, and smoke a crack tonight And the only time we chill is when we kill each other It takes you to be real, time to heal each other And although it seems evident, we ain't right To see a black president uh, It ain't a secret or no conceal the fact A penitentiary's packed and it's filled with blacks But some things will never change Try to show another way, but you're staying in the dope game yeah. Now tell me what's the mother to do Being real don't appeal to the brother in you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 al heel veel jaren hebben we bij CFM op de zaterdagmorgen het programma Toebak leeft. En dat Toebak leeft, dat is uh, weer uh, de, de naam van het programma is weer ontstaan uit uh, deze zanger die je zojuist hoorde. Wat dat is Toebak, dus uh, daar uh, is het van uh, vandaan uh, zeg maar de naam uh, Toebak leeft. Van onze collega's op de zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. We hebben we het over Wilko en uh, Jallanden natuurlijk. En uh, ja, de plaat heet Changes. Weer afkomstig van de sample van The Way It Is van Bruce Hornsby en the Rains uit 1986. Dan gaan we nu naar een uh, mooie inzamelingsactie hier in Zandvoort. Jawel, een, een inzamelingsactie voor Oekraïne. De dus van oorsprong Poolse dame Alikia. ...uit Zandvoort is een inzamelingsactie begonnen voor Oekraïne. Het loopt storm. De burgemeester is uh, al bij haar thuis geweest. Hij is, uh, zaterdag, uh, is, is vorige week zaterdagochtend begonnen, want ik moest uh, wat doen. Ik heb veel connecties in Polen, dus had een oproep op Facebook geplaatst voor spullen... ...en de eerste lading is al aangekomen. Vanuit uh, daar wordt het door mensen die ik ken naar de grens met Oekraïne gebracht. Inmiddels gaan ook huisartsen en tandartsen kijken wat ze kunnen doneren omdat het logistiek gezien voor haar niet haalbaar is om de actie voort te zetten, vroeg ze hulp aan Stichting Schenk en Glimlach. Zij halen in meerdere steden in Nederland spullen op en die worden ingezameld en zorgen voor de juiste papieren en vergunningen zodat het op de juiste plek aankomt. Er is nog behoefte aan medicijnen, pijnstillers, zoutoplossingen voor ogen, wondontsmettingsmiddelen, verband, insuline, etc. en uiteraard ook andere medische artikelen. Men wil ter plekke een provisorisch veldhospitaal opzetten. Ook nodig zaklantaren, gasflessen en branders om soep op te koken. Zakmessen, walkie-talkies, batterijen en powerbands power natuurlijk allemaal volgeladen. Spullen kunnen worden afgeleverd bij Alicia in de Van Spijkstraat 148 in Zandvoort. En er is inmiddels al een bus vol met uh, vooral medische artikelen, hygiënische producten en thermische dekens onderweg naar de Pools-Oekraïnische grens. Waar de goederen zullen worden overgebracht naar Oekraïne. Uh, dus ik zou zeggen: Alicia, ga door met deze geweldige actie. Nogmaals. Spullen kunnen worden afgeleverd bij Alicia in de Van Spijkstraat 148 in Zandvoort. De Zandvoort zet zich in voor Oekraïne. Een mooie, mooie actie van Alicia uit Polen die al heel veel jaar hier in Zandvoort woont. Juist over uh, die mooie inzamelingsactie uh, van uh, de Poolse dame hier uit uh, Zandvoort. In verband met de oorlog in de Oekraïne. En laten we hopen dat het toch snel tot een einde gaat komen. En uh, ja, om dat kracht bij te zetten. Muziek zit er kracht bij, zeggen ze altijd. En laten we dat hopen dat het werkt. Je we hoorde de Plastic Ono Band. Ja, van Joko uh, Ono en uh, John uh, Lennon uh, met de wisselende artiesten. En uh, je de Kip Peace a Chance, de single uit 1975 alweer. Wij gaan op naar het nieuws en uh, weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Ik zou zeggen, tot zometeen. Niets is beter dan met jou de koudholtzeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigeren. Maar we hebben geen geld in onze koude hand. Ga maar naar je ouders in zoute landen, in zoute landen. En dan zitten we hier.